Mark.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 Het weer bewolkt en regenachtig. Vooral in de oostelijke helft van het land kan het lang blijven regenen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A1 naar Amsterdam. 7 kilometer voor Knoopend Diemen. Dan komt er een ongeluk. En op de A4 richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7. A6 Lelystad-Muiden. 6 kilometer verknopend Muidenberg. En de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 6. A12 naar Den Haag voor de afrit Voorburg 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk onderaan die afrit. De afrit is afgesloten. A13 naar Den Haag loopt daardoor ook compleet vast. Tussen Berkel en Roderijs en Knoop en Diepenburg staat 10 kilometer. A27 Almere-Utrecht. Tussen MNS en Beeldhoven 5. En de A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 En waar is de straks op uh, genomen gaat worden. Het is dus, uh, Tim John. Uh, die is aan nemen. Die de staat achter de bal tegenover de doelman uh, van, uh, van Diemen. Op de aanloop van Tim John. Tim John uh, neemt ze aanloop. En plaatst een schrikker in hoek. En dan is er één, zullen we zeggen. Dan gaan we kijken wie je dus van uh, Diemen de straf op gaat nemen. Dat is, uh, dat is uh, de uh, nummer 10. Uh, Robin de Wiede. Die uh, gaat de bal ophalen. En die moet natuurlijk al tegenover, uh, tegenover uh, Pieter, uh, Pieter uh, uh, Reitsna staan. De bal wordt uh, klaargelegd. Krijgt instructies van de grens.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 En de scheidsrechter die, die, die zegt waar die bal moet, moet neergelegd worden. En dat is hier weer een resolutie Resolutus klaarlegt. En uh, de komt konden wij die goed dicht. En hij uh, legt hem neer op de schip. En dat betekent dat hij een paar stappen achter kan gaan doen om die bal. Uh, ja. Te gaan kijken. Maar hij moet natuurlijk wel even vasthouden. Want het stormt aardig. Hij ligt hem goed klaar. neemt nu eens aanloop naar achteren. En schilderen die dus erin moet gaan krullen in het net. Komt die bal. En dan plaatsen we dwars door het iedereen. Dat is nummer 2 voor Bloemendaal. En dat betekent dat de nummer 2 van. Dat is het. Dan is het nu de nummer 2 van Die dus naar die bal toe gaat lopen. Dat is Thomas. Thomas Dijkman. Die rustig naar die bal toe gaat. Hij zal het voor die mensen hier gelijk moeten trekken. Maar die dus klaar staat om dus... ...die bal te gaan... Te gaan, te gaan keren. Ja, we hebben natuurlijk... vaker straks op series gehad... ...met belangrijke wedstrijden, maar dit is nog niet... ...de belangrijke wedstrijd natuurlijk, maar het gaat wel om... ...om het doelgemiddelde van alles wat nodig zou zijn... ...dat je dus dan... ...ja, wil zien wie er dus uiteindelijk beter is... ...met ook nog. Komt die bal... En, ...en is Pieter die het keer bij zat... ...maar zij hem ook, dus dat betekent... instant 2-2... ...hier voor... voor, voor de die serie. En nou is het Joost die dus uh, van Bloemendaal dus naar de stip gaat lopen om uh, die bal uh, erin te gaan, uh, gaan, uh, gaan trappen. Jan Sofke, de zekerheid binnen de ploeg natuurlijk van uh, Bloemendaal. De verdediger op dit moment. Normaal speelt hij links weg, uh, links, uh, links Maar hij staat nu in het hart van de verdediging omdat uh, Gijs jan dus opgeschoven is uh, naar het middenveld toe. En het is Jan Sofke die de bal, nu, de bal nu klaar heeft. Schijf is goed. En uh, die moet er een paar stappen achter gaan doen. Dus dat doet hij ook. De doelman van uh, Diemen staat op de lijn om dus te gaan kijken hoe hij hem kan gaan, gaan, gaan keren. Joost, neem ze aanloop. 1, 2, 3, hele korte aanloop. En plaatsen dan links van een helemaal grootste de, de, de doel van de andere hoek. En dat betekent de derde voor, uh, voor Bloemedaal. En dan is het nu Diemen weer aan de beurt om dus die bal te gaan, te gaan nemen. En het is de nummer 7 van Diemen, Kevin Kroeze, die de bal oppakt en hem resoluut gaat neerwerken. Gaat Zij zetten wij nog goed dicht. Uh, Pieter Rijsma naar de eer om dus mogelijk die bal te gaan, te gaan, te gaan, te gaan keren. Uh, Kevin uh, komt hier aan, korte aanloop. En er is Pieter die scoort hem! Pieter stopt hem, zo is het, dan uh, 3-2 hier. en Dat betekent, betekent. en nou, nou, nou, nou. En de grenstechter die zegt van hij heeft de vroeg bewogen. Uh, uh, hij heeft de vroeg omhoog. dat betekent dat hij overnieuw mag. Uh, en uh, die, uh, die nummer 7 van Kevin Cruiser legt die bal weer klaar. En het is uh, Pieter die dus hier uh, in de goal staat om uh, die bal te gaan stoppen. En uh, nee, nu wordt hij wel en dan gaat hij in de andere hoek toe en dat betekent dat stond toch nog gelijk hier 3 tegen 3. En nu is het dan uh, Patrick Elfrink uh, van Boemerdal die dus uh, achter de bal moet geplaatst nemen om dus uh, uh, die strafschop te gaan nemen. Het is de doelman van de, die hem geeft aan Patrick Elfrink. Patrick de bal, klaar, schijnt het er staat erbij om uh, te zeggen van daar moet hij genomen gaan worden. Patrick Elfrink neemt dus een aanloopje, ga naar achter, gaat nu uh, en de bal waait. Uh, de bal waait dus echt uh, het zal hem uh, opnieuw moeten, moeten dieren. Het vergaderen van Bettelklaar gaat nu naar achter. Om die bal erin te gaan, uh, gaan schieten. En de doelman van Diemen die staat te bewegen op de lijn. En is dat vergaderen van Niemen? Die plaatsen goed in de linkeroep. En dat betekent uh, 4-3 op dit moment. En dan is het de volgende van uh, Diemen aan de beurt om uh, die bal uh, te, gaan, uh, te gaan nemen. En is uh, de nummer 14. Uh, de, uh, de nummer 14, jongens, uh, gaat. De nummer 14. We uh, uh, gaan kijken wat meisje, wie, dat, uh, wie dat is van, uh, van uh, Diemen. Dat is Patrick Scholten, die is nu aan die, die balgaan. Mocht, mocht het gelijk blijven, ja, dan, dan moet je gewoon doorgaan. Want er zal uiteindelijk, ja, op een gegeven moment, een winnaar uit moeten komen, in die straks van de serie. De bal ligt niet goed. De dus scheidsrechter terugleggen die bal. En dat betekent uh, dat die nu wel gaat gegeven worden. Hij staat achter de bal. En de hele korte aanloop. Pieter was staat erbij. En die scoort hem ook. En dat betekent in de stand 4 uh, tegen 4. Dan krijgen we nu uh, de vijfde van een uh, volume En dan, uh, ja, dan moeten we gaan kijken. Dat is dan uh, Ralf, uh, Ralf Bergman. Die naartoe staat om die bal te gaan halen. Krijgt dus hem ook van de keeper van, van Diener. En uh, de scheidsrechter staat weer bij hem. Die bal is, uh, Zeg zeggen dat hij goed is. Rolf Derkman, die uh, legt nog klaar die bal. En uh, gaat kijken hoe hij hem een terug. terug. Rolf Dergman maakt. Geeft het goed. nog gelijk natuurlijk. Want als hij daar achterkant elkaar het opreemt, Ja, dan, uh, uh, dan wordt hij natuurlijk een beetje uitsteken daar, het plekje. Maar Rolf Dergman staat achter de bal. Om dus uh, die serie te gaan maken. Komt hij ook. En dan plaatst het keurig links in de hoek. En dat betekent de vijfde voor Vloedmedaal. En dan is het nu de laatste voor... Uh, voor uh, de laatste voor uh, uh, hoe heet het voor die en dat is uh, de nummer 11, uh, Kei, Kei Minema, Die dus. Uh, er naartoe gaat om dus, uh, die bal te gaan stoppen. Dus heeft Pieter het geluk aan nou, de zijde, pieter Rijsma dat hij hem kan, uh, kan keren voor de tweede keer? En is dan afgelopen? Of moet dan nog wat uh, de uh, Bruine onderhalen? Of een andere speler? De bal uh, ligt op de stip, maar wordt nog een beetje weggezegd. En neemt ze aanloop. een lange aanloop. Pieter Rijsma staat weer te kijken naar de bal. Komt die bal? En het is. Uh, ja, die zit er ook net. En hij is weer dicht bij zijn handen. En dat betekent dat de stand de 5-5 is. En dat dus de volgende aan de beurt moet van Bloemedaan. En dit is Bart Bruyne die zijn verantwoording neemt. En de bal gaat halen. En dan dus op de stip gaat om te kijken hoe die serie afloopt. Bart Brouwiene maakt geen haat En haalt rustig die bal op. En gaat kijken wat hij doen kan. Of hij een 3 krijgt. Ja, of de Maar De scheidschepte zegt kom Bart Brouwiene opschieten. We gaan in donker op voetballen hier. We hebben het wel eens meegemaakt in een belangrijke wedstrijd dat het laatste, de negende strasscholf beslissend was. En met de negende op die wonen we dan toe en promoveren toen naar de, de tweede klasse. Maar het is al een aantal jaren geleden dat dus bloed al uh, zo vet kwam. En kijken of je het dit jaar wel weer kan uh, gaan doen. En het is nu dan Bartje uh, die achter de wal staat. En die uh, plaatsen redelijk door het midden heen. De keeper het las al. Maar uh, hij, hij zit wel, dat betekent de, de zesde. We het nu de nummer drie van, um, ja, van uh, die, uh, um, uh, Raymond van Assel, die dus naar die bal gaat. Om dus uh, ja, te kijken of hij hem ook tegen kan krijgen. De stand is nu op met Schertschok op dit moment 6 tegen 5. En uh, Raymond van Assel heeft die bal in zijn handen. Gaat hem op die stip ook weer omleggen. En de scheidsrechter zegt: Vandaar moet hij liggen. En de scheidsrechter geeft een laatste akkoord. En dat betekent dat Pieter Rijnslaar nu geconcentreerd is doorstaan. Om uh, te kijken wat hij met die bal kan doen. ...komt die aanloop van Fritsal en het is dan de... Pieter komt er net niet bij met Fritsal, dat betekent op de zesde. En dit is nu Ozan, die... Ozan Gozan... ...die de bal moet gaan, gaan, gaan nemen. Hij moet nog wachten, want het is nog geen sign gegeven. Ah, hij moet ook zijn naam op gaan geven. Ja, Het is, eh. ja, het is oh, nee, het dus Ozan, Ozan die naar die bal toe gaat mogen. Gaan we gaan even kijken wat er nu gaat, gaat, gaat gebeuren. Ozan, dus de scheidsrechter legt die bal klaar. Om dus. Uh, en de uh, ondertussen tussen wordt de volgende speler van Blumenau opgeroepen van Als het weer gelijk blijkt, ja, dan moet je nog door. En dan wordt Maaidi uit de duk uitgestuurd. Om dus eventueel de achterstand te nemen. Maar nu is het eerst Ozan. Die die bal uh, klaarlegt, om hem erin te gaan uh, schieten. Ozan uh, net de bal klaar en denkt zo uh, met nee, de bal waait weg. Probeert hem nog eventjes nog goed te leggen. Ozan gaan ze aanbod nemen. Komt die aan op de Ozan en die. Ah Ozan, die, die, die schieten we in de handen van, van de keeper. En dat betekent nu dat, dat Diemen eventueel ja, de beslissing mag gaan maken door de nummer 9. En de, de nummer 9 is uh, Nigel uh, Vrijhof van, uh, van Diemen. Nu is er uh, een zware taak op de armen, op de schouders van Pieter Rijdswaar. Dat moet gewoon dadelijk al uh, wel, wel zeggen. Eh? Even kijken hoor. Niet zo vrij op Van, uh, van uh, uh, die man die die bal klaarlegt. Pieter Rijsmaat. Pieter, Pieter Rijsmaat staat in de goal. En uh, Pieter niet, houdt hem ook niet. Maar toch betekent dat Roman hier gewonnen heeft. Met 3-1. Je luistert naar zondag in Keddermeland. Hier op Ziervunt Zandvoort. En daarvoor je nog Go West. And we close our eyes. En uh, we gaan weer verder met het uh, laatste gesprek die Roy had. Natuurlijk met Luna, want uh, gisteren was natuurlijk de grootste dansmop, uh, of de grote dansmop uh, bij Mangos Beach maar Georganiseerd door onder andere Luna en uh, Studio 118 Dance. En uh, Roy van Brunieren, onze collega, die sprak uh, met Luna.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 Raad eens, spijnen met.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 ik denk dat we zo kunnen rekenen op, op de laatste week van juni, op de eerste week van juli. Dat hij echt gewoon uitkomt. Officieel, Bama Sala Playa. Dus als ik op vakantie ga de, tegen september, dan hoor ik hem op die vakantieplaats zeker? Natuurlijk, ab abs absoluut. En anders moet je zeggen waar je heen gaat, dan dus stuur ik even geld. Ga overal waar jij gaat komen. Allemaal promoceneetjes. Nee, nee, nee. Hij ja. gaat echt los op het moment. En uh, ik weet zeker dat je hem gaat horen. Nou, Vanmorgen uh, keek ik op YouTube. Een heel leuk filmpje van de Duitse televisie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 en het is gewoon hartstikke kicken, hartstikke leuk. Komt er een vervolg op deze dance mop?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 ja ik ga nu uh, naar het vliegveld dan ga ik naar münchen en morgen naar parijs supercool cool. Dus, uh, nou, veel plezier dank jullie wel allemaal ook CFM. super bedankt voor jullie ondersteuning en uh, dit was nog maar het begin oké okay? dank jullie wel oké en dit is dan de nieuwe single van Luna dit is Vamos a la playa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 aangedacht toen ze dit liedje maakte. Ze had niet verwacht dat een hit werd. Het liedje heet Uncharted, maar hij staat gewoon in de charts. Sava Bareilles en haar nieuwe single Uncharted. En daarvoor die is Simply Red en Stars. Zometeen gaan we terug naar Check uh, the Blauw, maar nu eerst. Maar Room 5. Zondag in Kennenmeland, je luistert naar ZFM Zandvoort en je hoorde Misery. We gaan voor de laatste keer over naar Cherk de Blauw. Cherk, goedemiddag. Ja, goedemiddag natuurlijk. Uh, vanmiddag, uh, die wedstrijd tussen, uh, tussen uh, Bloemendaal en, uh, en Diemen. Ja, 3-1-minst. Dat is natuurlijk een uh, goede... Kom maar. Goede... Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja, dus uh, dat is natuurlijk uh, een goede start uh, vandaag, uh, duidelijk. 3-1-minst, uh, Rob Michel, De eerste klap is een waard. dat zal wel zeggen.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 Als je kijkt, Michel, uh, ja, uh, uh, de eerste helft lastig voetballer tegen die storm in. Uh, uh, Toch gekozen voor uh, Michel Ameran in de punt. Ondanks dat hij op leeftijd is er niet zoveel snelheid meer heeft. Ja, maar ja, je ziet... Kijk, we hadden de laatste weken ook jaar gestaan uh, vanuit de a 1 Dat is een hele bewegelijke spits. En uh, ja, die, die speelt met a 1 na competitie. Nou, het is ook belangrijk dat die promoveren naar die hoofdklasse en...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 Zondag, dus of donderdag moet ik zeggen, ik praat altijd over zondag, maar donderdag is het natuurlijk ja, uh, hemelvaardig en een speel, 2, de bloemen al de tweede wedstrijd tegen de Beemster. Eigenlijk kunnen we zeggen, is dat mijn sleutelduel al.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 dat is heel belangrijk. Dankjewel. Ja, dat was het vanmiddag natuurlijk hier uh, vanaf uh, de bergweg. Dat betekent 3-1 uh, wins voor Bloemendaal. En dat betekent uh, donderdag natuurlijk de tweede wedstrijd. En dat dan bij de Beemster. En zondag weer thuis tegen AS 80 Dankjewel en tot zondag of donderdag. When it's midnight Going out of my head Alone in this bed I wake up to your sunset And it's driving me mad I miss you so bad My heart, heart, heart Is so jet lagged Heart, heart, heart Is so jet lagged Heart, heart, heart Is so jet lagged, heart, heart, heart so jet lagged. It's so jet lagged oh. Dead legs Heart, heart, heart is so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 Ik heb naar me zin gehad. Dankjewel. Zometeen de herhaling van Entertainment View en blijf zoals altijd luisteren naar ZFM Zandvoort lokale omroep van Zandvoort.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 I'm Started. I called you up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late. The boss is so.